U luistert naar Jacht door Europa, een hoorspelserie onder regie van Johan Walder en voor eerst uitgezonden in april 1964. Bergen geweest, hè? Nee, altijd in Nederland verrijden. Je hebt ervaring, zie ik. Goed getuigschrift van de firma Meewissen. Dan ben je een jaar chauffeur geweest op de zes-tommer. Waarom ben je eigenlijk weggegaan? Ja, alleen maar rijden in het binnenland, hè? Dat gaat van Je Die altijd wat anders. Nou, kijk, joh. Ik zal er geen doekjes om omwinden. Er is hier een behoorlijke stuifel te verdienen. Alleen, uh, makkelijk is het niet. We rijden op Italië. En dat betekent... ...maandagmorgen laaien... ...maandagmiddag weg en zaterdagavond thuis. Nou kun je alleen zaterdagavond thuis zijn als er dag en nacht doorgereden wordt. Ja, ja. Ik neem je aan als bijrijder voor één reis. Dan kom je dus bij nog een andere chauffeur op de wagen. Omdat er dag en nacht gereden wordt, wisselen jullie elkaar af. Als de een slaapt, rijdt de ander. Lijkt me wel wat wat anders, hè? Die eerste reis is nog aan kijken. Je wordt bijrijden bij Piet. Je hebt hem vanmorgen even gezien. Piet houdt er toezicht op hoe je omgaat met de wagen... Ziet dat goed? En denkt hij dat je ook wel in de bergen zult leren rijden? En dan ben je voor vast aangenomen. Nou. Verder nog wat te vragen? Nee, nee. Je heet voluit Jozef Barend Vervlucht. Maar hoe word je genoemd? Thuis zeggen ze, Jozef. Doe maar maar Joop. Joop dus, Joop. Ja, Joop. Je wil eens wat anders, hè? Mooi, dan zijn we klaar. Maandag kun je beginnen zorgen dat je om acht uur bij de garage bent. Komt in orde. Een sigaret? Ach ja, ik was het meestal checken. Maar je wil eens wat anders, hè? Nee, nee, tijd nee. op. Nou, ik zie je mama zo weer. Roep die jongen die zit te wachten nog even binnen. Nou, nou, geef me een dankje en een goeiedag. Tje, je wil wel eens wat anders. Binnen. Goedemorgen. Morgen. Ga zitten. Dank dankjewel. U bent meneer de Waard. Ja meneer, Daan de Waard. Ik heb hier uw sollicitatiebrief waarin u zich aanmeldt als bijrijder. U bent twintig jaar. U kreeg een maand geleden uw rijbewijs. Ja, dat klopt. Als u een maand geleden uw rijbewijs kreeg, dan hebt u nog niet veel ervaring. Nee, hij... toch solliciteert u dadelijk naar een bedrijf dat op het buitenland rijdt. Ik neem aan dat u die advertentie goed gelezen hebt. Ik vroeg bijrijders voor het buitenland. Och, ik dacht. Eens moet je het toch proberen. Yes. <laughs> ja in het chaufferen ligt me wel. Ik, ik heb een rijbewijs in één keer gehaald. Zo. Nou, luister. Ik heb twee bijrijders nodig. Eén heb ik er net aan genomen, maar naar de tweede kijk ik nog uit. Ik wil het wel met jou proberen. Maar ik moet eerst zien hoe je rijdt. Ha, dat begrijp ik. En maak je geen illusies, mij maak je niks wijs, ik kom ook uit het vak. Ik heb heel wat jaren in de cabine gezeten. Eens kijken. Nou wil ik dit even dat hier moet komen. Als alles goed zit, dan wil jij bijrijden op de wagen van Dirk. Ja, ja, met timmers. met Dirk in de garage. Ja? Laat mij van toetsen komen. Dat is niet gesmeerd. Maar we gaan nu we nu al maar vast. Ik kan blij zijn. Oh, wees niet meteen in telefooncel. Nou, de bel ik meteen maar even. is achterhoofd. Hoeveel levert het eigenlijk op? Aha, daar zijn we er. Nou, uh, geef ik wel eens Hoeveel wordt er bij wijt van? Vijfhonderd gulden. Wat wil ik doen? Aha, je wordt verstandig, hè? Jouw werk is makkelijk. Morgenmiddag krijg je een pak. Je zou denken dat het een pak koffie is. Want dat ziet het dan uit. En het ruikt ook naar koffie. Dat pak neem je mee naar Italië. Wat zit erin? Dat is mijn zaak, geloof ik. Hoe minder je weet, hoe minder je kan gebeuren. Uh, hoe minder je kan verraaien. Precies. Hoef hoeven elkaar geen liefje te noemen. Het enige waar jij aan denken moet, is dat het pak van Amsterdam naar Milaan komt, zonder dat er iets mee gebeurt. Wanneer krijg ik het pak? Kom morgenmiddag om drie uur in het koffiehuis in de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Dat ken ik. Ben jij hier? Nee, ik ben te bekend. Mijn maat is er. Frank. Maar die ken ik niet. Hinder niet dat jij hem niet kent. Daar weet ik wel wat op. Wat voor kleur regenjas heb je? Kleur regenjas? Ik spreek toch geen Spaans? Wat voor kleur regenjas? Nou, uh, bruin. Een bruine regenjas. Wat doe je? Ik schrijf het even op. Dan weet mijn maat waar hij zich aan houden moet. Als je het koffiehuis binnen gaat... draag je je regenjas over je helm. Mijn maat weet dan... Dat jij het bent die die hebben moet. Hij spreekt jou wel aan. Eh, kunnen we dan rustig praten? Nee, dat kan niet. Zal er wel druk zijn, denk ik. Je doet alsof je van niks weet. Frank komt op je af en zei, dat is vast een Italië reiziger. Dus uh, jouw maat komt dan maar toe. Ja. En hij zegt tegen me, dat is vast een Italië reiziger. En dan? Dan vertelt hij je dat hij een zuster heeft die met een Italiaan getrouwd is. Ze woont nou in Italië en hij had een pakje voor haar. Hij wil dat pakje verzenden, maar het is zo duur. Begrijpen. Dat pakje voor die zuster die helemaal niet bestaat, moet ik meenemen. Nou, ik moet zeggen, het is wel eens wat anders. Om het pakkie zit een touwtje. En onder het touwtje is een papiertje geschoven met het adres erop waar je het pakkie moet afgeven. Een café in Milaan. Hoe onthoud ik dat allemaal? Nog eens. Je gaat het koffiehuis in de Bilderdijkstraat binnen. Ja, met een bruine regenjas over Marum. Mijn, mijn maat Frank komt op je af en zegt... dat is vast een Italië-reiziger. Oh ja, ik weet het weer. Hij begint te praten over zijn zusters, die niet er mee aangetrouwd is. slotte krijg ik er een pakje mee. En het adres dat met papiertje... dat onder het touwtje is geschoven... waarmee je pak is dichtgebonden. Joop, doe alles heel voorzichtig. Hè? Het moet een gewoon gesprek lijken. Maar, eh... Uh, ja? Waar krijg ik het geld? Mijn 500 gulden? In Milaan. Als je het pakje afgeeft, krijg je 500 gulden Nederlands geld. Begrepen. Ik zal er morgen zijn. Ja, ja. Je bent wel eens wat anders, hè? Nou, ik hoop dat hij het gesnapt heeft. Wie was dat, Willem? Oh, de chauffeur die het spul meeneemt, Frank. Hij is pas aangenomen bij de firma Timmers. Oh. Drie uur in de Bulderwijk hè? Ja. Hij draagt een bruine regenjas op zijn arm. De... Ik hoop alleen maar dat hij alles onthoudt, Frank. Want slim is hij bepaald niet. Nou goed, dat is een zorg voor morgen. Het gaat er nou om dat vanavond alles gesmeerd loopt. Tip, ik heb mijn inlichtingen, Frankie. En niks is zoveel waard als een goede tip. Inlichtingen. Hm. En dan moet ik zeker instinken. Luister nou. Mijn tipgevers goed. Huis. Vanavond komt Müller, een Duitse diamanthandelaar vanuit Londen, hier in Amsterdam. Hij heeft een klein zwart koffertje bij zich. In die zwarte koffer zit er toe. Ja, diamanten die, die hij naar Duitsland moet brengen. Ze worden gebruikt voor ringen en brossies. Zal ik jou eens wat vertellen? Hij laat die koffer ergens opbergen waar hij veilig staat. Nee, dat doet hij niet, want er heeft hij geen tijd voor. Hij moet vanavond meteen door naar een vergadering... En nu heeft die Muller een huis aan de Amst. Ja, dat ken ik, ken ik, ken ik. Dat hebben we samen al bekeken. Wat doet hij dus? Nou, die naar de vergadering moet. Hij gaat zo snel mogelijk naar huis. Trekt dan schoon over hem dan. En gaat weer weg. De koffer blijft zo lang in de gang of op het bureau staan. Zo lang, nou ja, lang. Nee, lang blijft hij er niet staan. En Muller is zeker op die vergadering? Absoluut zeker. Zeker? Als ik zeker zeg, dan is het zeker. Goed, goed, goed. Het is zeker. Ik heb mijn vak, toch? En de tips binnen goed. Wanneer heb jij ook alweer je rijbewijs gekregen gedaan? Een maand geleden, meneer. Het bochtenwerk is mooi. Zie jij het is, Dirk. Best, baas. Nou, mij valt het best mee. Wil jij nog wat vragen, Dirk? Voor mij is hij goed, meneer. Je hoort het, Daan. Je bent aangenomen. Echt, meneer? Dirk, heeft gelijk. Het zit wel goed met jou. Ik ben uh, echt chauffeur. Nou, moet ik je wel waarschuwen. Hier in Nederland kun je het werk wel aan. Dat heb ik gezien. Maar nou in de bergen. Begrijp het meneer, maar ik heb wel eens op de Veluwe gereden. Huh? De wat? De Veluwe, zo'n ervaren bergerijen krijgen we nooit meer. De, de Veluwe. Nou jongen, als het de Veluwe alleen was. Kijk, hier in Nederland en een stuk van Duitsland noemen wij het allemaal nog het Vlakke. De Veluwe ook, dat is niks. We hebben hier geen bergen. Nou kan je hier op het Vlakke aardig met een wagen te voeten, maar hoe het nou in de bergen gaat, dat moeten we eerst nog zien. Ik zal met jou wel loslopen hoor, maar... Maar eh... Uh... Nou kijk, het is beter om het je meteen te zeggen. Er zijn lui die leren nooit in de bergen te rijden. Van zijn levenslagen niet. Nou ja, ik zal het proberen. Ah, je moet er nou ook weer niet zo zwaar aan tillen. De eerste reis is het nog een uh, beetje aankijken hoor. Ja, aankijken best, maar uh, hoe eerder je aan de bergen gewend is, hoe makkelijker jij het hebt, Dirk. Je kan niet twee dagen achter elkaar in het zuur zitten. Nou, het regelt van zich vanzelf. En daar zullen we het dan maar op houden. Ik ga de kantoor. tot maandag. Ja, dag, tot maandag. Ja, tot maandag. Ach ja, dat regelt zich vanzelf. Hm. Die Timmers. Timmers? Ja. ja, de baas heet Timmers, wist je dat niet? Ach, natuurlijk. Dat vond in advertentie. Veel maar, Timmers. Ja, ja. Hij uh, heeft je zeker een heel verhaal opgehangen, hè? Over dag en nacht doorwerken. Ja, nou. Je zult menig zweetje halen. Weet wat je doet, zei Ja, yeah, dat is zo zijn manier om mensen te krijgen. Eerst alles zo zwart mogelijk afschilderen. En wil je dat toch nog, dan weet hij bijna zeker dat het goed zit. Ik heb wel even gedacht. We beginnen dan. In de praktijk valt het best mee. De eerste twee dagen is het hard aanpoot om in Italië te komen. Maar als je daar eenmaal bent, dan heb je wel even rust. De lading moet uitgeklaard worden. De lading uitgeklaard, wat is dat? Nou, kijk, als je, als je met een lading in een land komt... moet je die eerst aangeven bij de douane. Nou, daar zijn ze in Italië niet altijd even vlot mee, hoor. Ze haasten zich niet. Piano, piano. Zaggizan, zeggen ze daar. Wat moet er nou eigenlijk allemaal gebeuren voor zo'n vracht die de auto is? Oh, uh, laat ik een voorbeeld nemen waar we zelf mee te maken krijgen, hè? Uh, een tijd geleden... Kreeg een fabriek van melkpoeier een bestelling uit Italië. Die bestelling melkpoeier moest de vrachtauto vervoerd worden? Je hebt hem. Het was goedkoper dan met de trein. Dus die lui in de fabriek bellen een expediteur op. Wij hebben een lading melkpoeier. Ze telefoneerden dus met meneer Timmers? Nee. Nee, kijk uit. Nee, die fout maakt iedereen die niet in het vak zit. Ze belden niet meneer Timmers, nee, ze belden een expediteur. Wat is dat dan, een expediteur? Die expediteur maakte papieren voor zo'n lading melkpoeier in orde. Daarna zoekt hij een vertrouwd bedrijf dat wagens heeft om het spul te vervoeren. Een expediteur heeft dus zelf geen auto's? Die expediteur zocht een vrachtrijdersbedrijf. Hij nam Timmers. Baas Timmers is een vrachtrijder, een vervoerder eigenlijk. Ah, nou snap ik het. Als een fabriek een lading heeft, bel eens een expediteur op. Die expediteur geeft de lading dan weer door aan een vervoerder. Ja, precies. Met die zaak van het melkpoeier kreeg Timmers het. Hoeveel auto's is Timmers eigenlijk? Uh, voor het buitenland heeft hij twee wagens met aanhangers. En nog vijf kleinere voor het binnenland. Deze. Dat is een nieuwe. Pas gekocht. Hadden jullie eerst maar één wagen voor het buitenland? Ja, nou. Ik was chauffeur en Piet was bijrijder. Piet, die, die zou je maandag wel zien. Hij is nou chauffeur op de oude wagen. En met een nieuwe wagen hadden we ook nieuwe bijrijders nodig, hè? Het bedrijf is wel klein, hè? Ja, ja. Het is geen vergend en Die hebben 1500 wagens en wij hebben er zeven, als je die voor het binnenland ook mee rekenen. Maar alles is goed verzorgd. Ja, dat mag ook wel. Nou, dat zeg je nou, maar dat is niet altijd zo. Ik heb vroeger een baas gehad. Ik kwam er een keer binnen en zei: Baas, die remmen zijn niet goed. Het wordt mij te link met die remmen. Weet je wat hij terug zei? Mm -hmm. Jongen, zo'n auto is toch niet om te remmen? Zo'n auto is om te rijden. <lacht> Gelukkig, Frank. Voor laat is het. Twee uur, Willem. Kon je toch horen aan de klok? Bromfiet staat goed. Ja, we kunnen zo weg. Ja, dit poortje door. Het is een gangetje tussen twee huizen. Moet ik niet op de kijken staan? Hier niet. Geen vuiltje in de lucht. Er gaat. Is het hier? Well card? Yeah. Na. Come here. Just a day, come Yeah. Sackle, Tara. dat ik die Muller kon ondervragen, moest ik hem eerst op zijn gemak stellen. Hij was ten einde raad. Wat is die mansdom geweest? Hij heeft me een uh, beschrijving gegeven van de gestolen diamanten. Tik jij het even over. Hey, maar hier is mijn ding. Jongen. Nou, nou. Die Muller had wel wat diamanten in huis. Mm -hmm. 146. Er zijn een paar heel bijzondere bij, vertel er niet meer. Zo, nou eens kijken. Zeg, inspecteur, hmm? Die beschrijving van de koffer moet hij er nog ook bij? Die hebben die dieven toch al lang weggewerkt? Ja, staat hij er toch maar bij? En dan dit: de verdere inhoud van de koffer. Blauwe zijen, Chinese pyjama, waarop geborduurd twee draken in <laughs> zacht rood en geel. Hmm. Drie overhemden? Nee, nee, nee. Tik maar eerst een uh, lijst van de diamanten. Die hebben we nodig voor een bericht. Jawel, schuil. De volledige lijst, die werk je daarna af. Hè? Die is voor het verbaal. Dat is toch een gekke zaak, inspecteur. Oh, Muller is een idioot. Nou, zorg maar dat je die lijst gauw klaar hebt, er wordt op gewacht. Ja, inspecteur. Mijn treman, die moet ik halen. Oh. De deuren zijn al dicht. Doe open, doe open, juffrouw doe open. Ah oh, mis, vijf voor drie. Ik moet dan drie in de Bilderdijkstraat zijn. Dat haal ik nooit meer. Ik moet een overstappen ook. die tram ook altijd. Je wil wel eens even anders. Ah, wat een zon vandaag. Het zal mij niet hoe het morgen gaat. Zou ik moeten rijden? Oh, ik denk het eigenlijk wel. Natuurlijk zal de krachten willen sparen voor de berg. wel, gaan in Italië, men. De jas, die, die is melk te maken. Miet hem uit. Zo. Mijn vermaakt hem. Dat so kan best. Hé, zou eens ijs verkopen in dit koffiehuis. Nou, uh, ik zou wel wat cools hebben. Laat me niet schelen, uh, Iets koels? Oh. Hey. Ik zit. Dat is vast een Italië reiziger. Hé? Hey? Wat? Wat zegt u? Dat is vast een Italië reiziger. Italië reiziger? Hé? Hey? Hoe weet u we? dat? Iemand die in Nederland met een bruine regia's over zijn arm loopt... ...gaat toch zeker naar Italië toe. Hoe <laughs> kan je nou mijn jas zien dat ik naar Italië ga... <laughs> Omdat je hem over je arm had, hè? Speel toch mee? Spelen. Meespelen. Ik, ik, ik kaart nooit. Dat zijn spelletjes die heel wat opleveren. Ik zei toch al dat ik nooit kijkte? Hé, begrijp nog niet dat je mij kan zien. dat ik naar Italië ga. Dat zijn dingen die. foei, Jan, hè? Oké. de naam maar pas aangenomen als wij rijden bij de firma Timmers. firma Timmers. Dat was de naam. Dus je bent chauffeur? Nee, had ik niet verwacht. Ik ben vrije partij doe we voor mijn niet op. Daarom vind ik het juist zo gek dat je kan zien dat ik naar Italië ga. Mijn zuster is met een Italiaan getrouwd. Sam, Eentje die hier is komen werken. Alsjeblieft, meneer. Uw bestelling. Oh, ja. ja. Dat is lekker. Eh, uh, eh, uh, uh, meteen afrekenen, graag. Nee, nee, nee, laat maar. Ik betaal haar. Hoeveel is het? 40 cent meneer. Ja, is goed. Laat de rest maar zitten. Dank u wel, meneer. Nou, ik heb een goedkope middag. Je moet je poem toch ergens kwijt. We moeten opschieten. Wat zie je? Ze woont nu in Milaan. Wie ze? Oh, je zuster met de Rigojaan. Ja. Ik heb een pakje voor de... Zo? Zullen ze leuk vinden? Mm, het is zo duur, hè, om het over de post te zenden. Ja, dat zal Ga je nou niet zo erg stormwerk mee? Wat? Begrijp je niet? Jij rijdt toch op Italië, hè? Ja. Wat zou dat? Ach, zou jij dat pakje niet mee willen, meen? Ik? Dat pakje? Oh ja, ga hem mee. U staat het adres erop? Onder het touwtje, toch? Oh ja, hier. Wat zit erin? Nou moet je niet denken Link te zijn. Begrijf je niet? Koffie. er zit koffie in. Zeg, ik ruik het. Ja, het ruikt naar koffie. Koffie zit erin. Koffie. Niks anders dan koffie. Ja, dat, dat, dat zeg ik toch? Hmm. Koffie. Koffie. Wat zegt u? Huh? Uh, oh, oh, oh nee, uh, uh, laat maar. Uh. Ja, zo opvallend hoeft het nou ook in. niet. Nou, eh, Kom, ik stap op. Ja, ik ga ook weg. Hou, dat voet goed in de gaten, denk erom. aan. moet je toch steeds? Tot ziens, heer. Daar is het koffiehuis. Veel te laat, Joop. Veel te laat. Oh, die trein is ook. Het is al bijna kwart voor vier. Mijn jas nog. Mijn jas moet toch over mijn arm. Nou, dan nou krijg ik die mouw er niet uit. Die maat van Willem zal wel woest zijn. Niemand aan me toe. Moet ik hier blijven staan? Er is nog plaats hoor, meneer. Staan blijven ken ik niet. Het valt te veel op. Dan maar even gaan zitten. Je wilt tenslotte wel even anders. De kerel zal het maar gewacht hebben. Met Uluk. Hij moet zijn spullen toch kwijt? Waarom komt hij dan hier maar toe? Nou, want tel daar man jas laten zien. Wat zit dat oog aan, maar met maar omhoog. De koffie, meneer. U wilde toch koffie, hè? Natuurlijk wilde ik koffie. U wil wel eens wat anders, maar ik wil koffie. Nou, natuurlijk. Was het maar natuurlijk. Een half uur geleden was er hier eentje die zong het door de zaak. Koffie, zong die. Zo met een uithaal. Nou, daar ben ik niet gewend, hè, dat zingen. In mijn zaak, een keurige zaak, meneer. Allemaal nette werk, mensen. Nou ja... Je wil eens wat anders, hè? Je kan wel eens wat anders willen, maar uh, dat is geen manier, hè? Zeg nou zelf. Oh, eh, uh, dertig cent, meneer. Alsjeblieft. Dank u wel, meneer. Zijn er nog meer koffiehuizen in de Bielderdijkstraat? Nee, meneer, geen andere koffiehuizen. Verder is alleen nog maar café. Nou ja, laat maar. Uh, ja, ja, meneer, ik kom eraan, hoor onder het koffiehuis. Zou je misschien in een café zijn gaan zitten? Het kan best dat je in een café zit. Je wilt tenslotte eens wat anders. Zal ik dan maar eens de café's afzoeken? Je zei dat die vent stom was. Maar toneelspeler kan die? Joop. Oh ja. Nou, Frank, dat valt met mij. Zijn naam heeft hij niet eens gezegd. Het ging allemaal zo mooi. Als hij zich van de domme hield, zo onschuldig, deed hij. Jezelf verkeerde gaat hebben. Nee, nee, nee. Hij werkte bij de firma Timmers, dat vertelde hij nog. Hij deed het heel slim. Ik werd er eng van soms. Maar ik keek wel goed uit de doppen, hoor. Ik bega geen stommiteiten. Ja, ja. Ik zeg niet dat iemand op een vergadering zit... terwijl hij thuis ligt te slapen. Hebben we hebben nou wel genoeg gehoord. Gezorg van jou, hangt me de keuil uit. Hm. We hebben de poet en daar ging het als latten om. Kom op, we gaan weg. heen? Even naar het getouwd. Telegram in Italië weer. Weet ze dat de zaak orde is. Wat wil je erop zetten? Je kunt niet zomaar schrijven. We hebben de diamanten. Nou, nee, ik ben gek. Kijk hier. Dit komt in het telegram. Oma uit het ziekenhuis. Oma uit het ziekenhuis? Ja, oma uit het ziekenhuis. Dat betekent dat de poed de grens over is. Maar de diamanten zijn de grens nog niet over. De chauffeur het ze toch al. Ja, dat is waar. Nou, kom mij dan. Goed uit. push het Nou ben ik al in vijf cafés geweest. En ik heb iemand gezien die Frank zou kunnen zijn. Ik wou dat we beter afgesproken hadden. Nou, daar is weer een café. Misschien is hij daar. Ah, Goedemorgen. Ik dacht dat ik vroeg was. Hey Daan, ik ben even op het kantoor van de baas geweest. Ik heb het geld in de papieren vastgehaald. Geld? Ja, wat dacht je? We gaan niet zonder een cent op zak op reis. Als er ergens is, iets aan de wagen gedaan moet worden, dan heb je geld nodig. Stel dat we plotseling moeten opbellen. Elke reis heb je van die onverwachte dingen die geld kosten. Oh ja, natuurlijk. Ja. Kijk, dan krijg ik vier verschillende soorten geld mee. Vier? Ja, we gaan immers door vier landen. Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Italië. En nou het geld, hè, hier. Tientjes. Nou, dat is natuurlijk voor Nederland. Marken, dat is Duits geld. Schillingen voor Oostenrijk. Zo. En lires voor Italië. <tie> wat een biljetten, die lires? Wat een lopper. Ja, die lires lijken heel wat, hè. Hier, moet je kijken. Een biljet van 10.000 lieren. 10.000 lieren? Zit Dirk, hoeveel is dat nou waard in Nederlands geld? Ja, daar krijg je zo uh, 60 gulden voor, denk ik. Een ah. lire is net even meer dan een halve cent. Een lieren is dus nog niet eens een cent waard? Eh, uh, 58 honderdste cent, als je dat heel precies wil zeggen. Het is wel lastig hoor, dat rekenen in lieren. Je zit altijd maar met duizenden en tienduizenden te goochelen. In Duitsland is het toch makkelijker? Ja, ja, een mark is bijna 90 cent. Met marken reken je net als met gulden. Ja, daar is Piet. Die had je nog niet gezien, hè? Nee, nee. Morgen Dirk. Morgen Piet. Is dat door geweest? Ja hoor. Geld, euh, papieren en een extra prevalent van de baas. Is dat jouw uh, nieuwe bijrijder? Ja, Daan de Maak. Uh, Daan dus. Ik heet Piet. Piet van der Boer. Ja. Is jouw bijrijder er nog niet, Piet? Nee, ik vraag maar voor hij uithangt. Ik heb hem even gezien toen hij aangenomen werd en daarna niet meer. Joop heet hij, geloof ik. Ja. Joop? Ja. Nou, als hij zo begint, dan weet ik al wat voor vlees ik in de koud heb. Ja. Wat moet uh, jij laaien, Piet? Ik uh, moet naar os. Dan krijg ik een lading spik. Waar moet jij heen? Roosendaal. Oh, melkpoeier weer. Ja, kalveren <laughs> Dan Dat weet ik het al. Dan moet je in Noord-Italië uitklaren. Hoe heet het ook alweer? Uh, Conserezzo. Conserezzo, ja. Nou, daar hebben we wat dagen gestaan. Nou, oh. Oh, het is in ieder geval één lading. Geen uh, groepage, gelukkig. Wat is dat? Groepage? Groepage, dan? Nou, dat is simpel. Kijk, je, je krijgt wel eens een lading die niet groot genoeg is voor je wagen. Dan kan er nog meer in. Nou, dan komt er een tweede lading en soms nog een derde bij. Ja, soms, soms nog meer. Ja, soms ja. nog meer. Nou is dat niet zo erg hoor, als de baas samenwerkt met een besteldienst in het land... waar je met al die lading heen moet. Een besteldienst zorgt voor het vervoer in het land zelf. Net zo, jij hebt het door. Kijk, je geeft het spul ergens af... en de besteldienst zorgt ervoor dat de heleboel verder komt. Nou, als het goed is. Ja, je zegt ja. het. We hebben het wel eens meegemaakt dat het niet goed zat. hè, Piet? Nou, kwamen we door pech te laat aan. Ja, ja. En dan had die besteldienst geen tijd meer. Nou... Toen moesten we alles zelf wegbrengen. Ja, waar blijft men bij Reina toch? Hé, hey, wacht eens. Ma is hem dat niet? Dat is hem. Ja, hé. Hey, hey. Kom jij eens even hier. Hoe laat denk jij eigenlijk dat we beginnen? Hé? Hey? Ja, ja. Je wil wel eens wat anders, hè? Hey? Hey. Ik heb me verslapen. Nou, dat is een mooi begin. Dan moet je mee samenwerken. Hm. Ik ben Piet. Mij ken je trouwens al. Dit is Dirk en dat is Daan. Hé, hey. Joop, ik heb je gezien toen je solliciteerde. Nou, geen gepraat meer. Hop, naar de auto. Ja. Zeg, denk op je klok, Piet. Ja, blij dat je zegt. Ik was wat vergeten. Wat is er nou met die klok? Ja, kom maar mee naar de wagen. Hier heb je de klok. Kijk, die kun je openschuiven. schuiven. Dan zie je daar een vakje. Mm -hmm. En in dat vak leg ik zeven stukjes karton. Ronde stukjes. Dat is genoeg voor een week. Kijk, er staan getallen op, zie je. Nou zit er in die klok een soort balpoint. En die tekent automatisch aan hoe hard je gaat, hoeveel kilometer je aflegt, hoe lang je erover doet en hoeveel toeren de motor maakt. Hoe hard je gaat, hoeveel kilometer, hoe lang je erover doet en uh, het toerental. Ja, je ah. ziet dus vier ah. dingen, hè. De snelheid, de afstand en de tijd en het toerental. Diagramschijven. Ja, zo heten ze. Diagramschijven. Nou ja, diagramschijven is het Duitse woord. Als je een ongeluk krijgt, dan kan je precies zien hoe hard je reed op het moment van de botsing, hè. Zeg, uh, moeten we niet weg? Ja, die is voor jou, Daan. Er moet ook nog gewerkt worden, hè. Vooruit. Om bellen. Als Willem nou maar thuis is. Ik heb gisteren aan de tijd er voor niks gebeld. Nou, nou, schiet op. Ja, hallo. Willem, met Joop. Ik heb het pak niet gekregen. Waarom was er niemand? Joop, je bent gek. Frank heeft het je gegeven. Willem, ik zweer je. Ik zweer je, Willem. Ik heb niemand gezien. Ik heb niks gehad. Ik zou Frank er eens even roepen. Echt Wilm, ik heb niks gehad. Huis Wilm, ik heb niks gehad. Huis niet, ik heb niks gehad. Ik zweer je dat ik niks gehad. De city nou, meneer de slimmert. Was bij je handtestjes gebleven, krameldief. Willem, je moet luisteren. Hij had een regenjas over zijn arm. Hij had een regenjas over zijn arm. Ja. Duizenden mensen lopen met een regenjas over de arm. Kon je nog zeggen, ik begal geen stommiteit? Maar alles klopte toch? Regenjas, Italië en hij werkte bij Timmers. Timmers? Hij, hey. ja, ja, Timmers. Nou, je hebt nog geluk ook, jij. Wat zit je nou weer geheimzinnig te doen? Ik weet denk ik wie het is, die jongen die onze diamanten heeft. Ja, wat is dat nou? Je weet wie het is en mij zit je uit te vloeken. Je blieft me de laatste dagen wat te hoog van de toren, jongen. Je moet je plaats een beetje beter weten. Zonder mij ben je nergens, denk daar een. Ach, jij. Kijk, die jongen die jij de diamanten in de handen speelde, werkt bij timmers. En Joop vertelde me dat daar tegelijk met hem nog iemand aangenomen was... Wat zeg je nou? Ja. Nog een bijrijder? Ja. En uit wat Joop van hem zei, kon ik opmaken dat die jongen de diamanten had. Ja, maar hoe wist die tweede knul nou dat ik daar zou zitten? Ik verwette mijn kop om dat hij helemaal niks wist. Hij ging toevallig naar binnen een bak koffie drinken. Wat moeten we doen? We gaan er achteraan. Het risico is te groot dat hij ontdekt. Wat er werkelijk in dat pak koffie zit. Hm. Wraach achteraan. Ik moet ergens een auto zien te versieren. Eh uh, zo. Uh, heh, ze hebben de boel verzegeld. Alles verder in orde, Dirk? Ja hoor. De hele lading melkpoeier uitgeklaard. Papieren klaar. Ja, nog vlugger gaan, die douane hier. Oh, dat loopt hier in Roosendaal nogal vlot. Nou, we kunnen gaan. Wat is het nou met dat verzegelen? Wat wordt er eigenlijk verzegeld? Ze verzegelen de laadbak. Van de wagen en van de hangen. Het is voor de landen waar we doorkomen, hè? De landen waar we doorkomen? Hoezo? Kijk, onze lading is voor Italië. Om in Italië te komen moeten we door Duitsland en door Oostenrijk. Als de wagen nou niet verzegeld was, zou de douane bij iedere grens de lading moeten controleren. En nou worden we alleen maar gecontroleerd bij het in- en bij het uitladen. Dus in Nederland en Italië, nou, daar ben je heel wat tijd mee, hoor. Ja, eh, springt het licht net een Stoplicht. Direct zitten we op de grote weg. Tja. Gek woord eigenlijk verzegelen. Ja. Nou ja, dan moet je niet denken dat ze een postzegel achter op de wagen geplakt hebben. hoor. Wacht. Kijk, uh, hier. Hier heb ik een oud zegel. Een ijzerdraadje en een stukje lood. Kijk, dat ijzerdraadje doen ze door de ogen waar ook het slot van de laadbak aan zit. De uiteinden van dat stukje ijzerdraad worden tegen elkaar gedrukt met een plakje lood. Je mag de laadbak niet eerder openmaken... ...voor de douane het zegel eraf hebt gehaald. Is een merk in het lood gepest? Ja, dat, dat is het Douanemerk. Dat wordt er met de tang ingeknepen. Als dat douanemerk er niet op stond... ...dan kon je niet eens zien waar ze de auto verzegeld hadden. Als je met een verzegelde auto rijdt, zoals wij doen... ...dan rij je onder tert Het licht is groen. Nou ja, De letters T-I-R staan ook voorop, boven het nummerbord. Ja, kijk, dat TIR, dat slaat op een regeling tussen een aantal landen. Als je door een land heen moet zonder daaruit te laden, kun je daar zonder uitgebreide controle doorrijden. We kunnen dus zo door Duitsland en Oostenrijk? Ja. Je geeft ze de papieren en ze kijken naar de tegel en dan is het in orde. TIR betekent. Trafic internationale routière. Hè? Eh? Wat zie je? Trafic internationale routière. Dat is Frans. Oh, internationaal wegverkeer betekent het. Onze wagen voldoet aan de voorwaarden om onder tir te rijden. Ja. Hij is verzegeld. Oh, oh, oh, wacht even. Ja, maar verzegel is niet genoeg. De wagen moet er speciaal op gebouwd zijn. De dekzeilen bijvoorbeeld, die moeten op een voorgeschreven manier gesloten zijn. En, en de scharnieren van de schotten moeten aan de binnenkant zitten, want anders kan je ze losgroeven. Het moet onmogelijk zijn in de laadruimte te komen zonder het zegel te verbreken. T-I-R. Dat is... Uh... Trafic internationaal routieren internationale routière. Zie. Van de auto's die onder Tiertarnijn rijden, wordt de lading alleen maar gecontroleerd bij in- en uitladen. Spreek je het goed uit? Je lijkt wel een Fransman. Nee, nou, een Fransman ben ik niet hoor. Maar uh, ik ben wel met een Franse vrouw getrouwd. Oh, spreek je daarom zo goed Frans? Ja, mijn vrouw is Française. Nou, laten we eerst eens zien dat we wel komen, hè? De Keulse Barrière. De Keulse Barrière? Ja, zo noemen ze de grensovergang in Venlo. Die andere lui, Piet. Zien we die nog? Dirk is een nieuwe bijrijder. Daan heet die geloof ik, hè? Die bedoel je toch, Joop? Ja. Wanneer zien we ze, Piet? Ja, dat hangt er vanaf, hè? Dirk moet je Rozen laden en wij een Os. Misschien treffen ze aan de grens. Oh, misschien. En nou nog iets, Joop. Dat te laat komen van vanmorgen zit me toch niet lekker. Ja, nou ja. Je wil eens wat anders, hè? Als jij wat anders wilt, moet je geen chauffeur worden. Nee, nee, nee dat bedoel ik niet. Het was een ongelukje. Maar we komen ze toch onderweg wel tegen? Hè? Daar hebben we het nou niet over. We hebben het nou over dat te laat komen. Ik kom zelf nu te laat en wil ik ook niet dat een bijrijder te laat komt. Nou ja. Uh... Kunnen we onderweg niet op ze wachten? Ik bedoel, op Dirk en Daan. Wat heb je toch, man? Je bent er niet met ze getrouwd. Zij rijden hun wagen en wij de onze. Ja, ik wil alleen maar nog wat met Daan praten. Zo, dus met mij kun je niet praten. Ik ben zomaar een of ander fot, hè? Met Piet? Nee, daar praat je niet mee. We zijn er! Penlo! De Keulse barrière. Goed onthouden. Paspoorten laten zien, zei ze. Paspoorten? Wel nee. Ja, een chauffeur moet wel een paspoort bij zich hebben, maar het wordt hem bijna nooit gevraagd. Oh nee? Het gaat om de papieren van de auto en van de lading. Als dat in orde is, kunnen we verder. Oh. controleren ze ook? Ja, ze kijken even of er niks met de zegels is gebeurd. Hier is het kantoor van de douane. Tja. Het hele gebouw is van hout, maar het ziet er mooi uit. Oh, het is stil zo te zien. Daar hebben we geluk aan. Dat gebeurt hier nooit. Ja, ja, deze deur. Oh, die ambtenaar ken ik wel. Goeiemorgen. Zijn we hier bij de douane, hè? Nee, Nee, je zit hier bij de kapper. <laughs> Wie geit me, oh. Junk. <laughs> Best goed, hoor. En met u? Maar man... Wat maakt zo'n douaneuniform je toch groen? Eh, man, man, wat hebben die Amsterdamse chauffeurs toch een praat! In plaats dat ze met tijd met hun papieren komen, dan kunnen we werken. Eh, hier, hier is het pak. Ah, merci. Ja, maar nou, wat zal er nu weer aan de hand zien? Ah, uh, hm. zeg, ga nou gauw heen. Mijn papieren zijn altijd in orde. Ja, dat is het juist, man. Met die valt niks te beleven. Ja, ik hoor het al. Als je je best doet, is het nog niet goed. <laughs> nou, ik ga maar een bak koffie drinken in die tussentijd. Ja, ja, wij werken wel. Hey, ik blijf nog even kijken. Je kan me vinden in het café hier tegenover het kantoor. Ja, een mooie kerel, hè. Hij kunt weer al jaren langs, hè. Och, als die me zo lang kent, dan mag hij hem wel eens op stang jagen. Dat is zeker de nij- bijrijder, hè. Uh, hij reed vroeger met een ander. Uh, de naam weet ik niet meer precies. Uh, uh, Piet. Piet. Ja, Piet, ik geloof van wel, ja. Uh, het lijkt me wel druk hier. Druk? Junker te zijn van de grootste grensovergangen hier van ons land. Oh, <güls> en dat voor zo'n klein plaatsje? Klein? Uh. Venlo? Ah, oh, dat vergis ik nou toch wel... Wacht, uh, zeg, neem de deze papieren even door. Ja, ja, geeft me. Uh, kom maar eens even mee. <laughs> Zal ik dit eens wat laten zien, jong? Je zult versteld staan wat hij allemaal gebeurt. Ja, ja, door deze deur. Kom maar achter mij gaan. Nou, kijk eens. Een grote landkaart. Duitsland en Nederland. Ja, een stuk van Duitsland eigenlijk. Ja, kijk, we hebben Duitsland en Nederland een beetje uiteen gerukt, zie je wel. Ja, ja. En tussen die twee landen hebben we de douane gezet. De cijfers van de invoer en de uitvoer, die hebben we daarbij geschreven. Alleen in Venlo natuurlijk. Tjonge, er komt hier wat langs: 16.066 ton invoer. En 16.487 ton uitvoer. Ja, ja, hey, wacht, wacht even, wacht even. Wat ze nou lijst, hè, is He? de in- en de uitvoer in één maand. Over het hele jaar kwam hier 350.000 ton langs. 350.000 ton in één jaar? Ja, ja, dat was dus in uh, 46. Het zal nou wel heel wat meer zijn. Waar gaan al die goederen nou heen? <laughs> Kijk maar op de kaart. Zie ze, het meeste gaat naar en komt van Rotterdam. Ah. Amsterdam komt op de tweede plaats. Ja, ze noemen Venlo wel eens de poort van Rotterdam. Venlo, de poort van Rotterdam. Oh, het zal hier nog wel drukker worden als de nieuwe weg er is. De nieuwe weg? Ja, ja, daar komt hier een grote snelweg. Rotterdam, Eindhoven, Venlo. Tegenwoordig moeten de vrachtwagens nog omrijden omdat de weg nog niet klaar is. Ja, u zegt nou wel dat het hier erg druk is, maar daarom moet Venlo nog geen grote stad te zijn. Nee, <laughs> daar heb geen gelijk in. Wat anders dan? Kijk, in, in Venlo zitten zo'n dikke 50 vrachtrijersbedrieven. Ja, en er zien een paar heel grote jongens bij haar. En voor al die bedrieven zijn natuurlijk pakhuizen, loodsen en garages nodig. Nou ja, en, en verder is hier een grote groenteveiling. Jammer. het wordt een hele opsomming. Ja, ja, ja, ja maar moet me hier niet gaan vertellen dat fijn een klein pletsken is. <laughs> ja. Was het hier eh, vroeger nou ook zo druk? Vroeger? Ja, ja, daar weet ik niet zoveel van, heer. Ja, we hebben zowel nog wel een alstad stadhoes. hè. Ze zeggen ook een tijd dat Fenlo een Hansestad was. Eh, uh, Hansestad? Ja, ja, Hansestad. Dat moeten we een hele tijd geleden geweest zien, in de middeleeuwen. Eh, uh, uh, waarom heet het hier nou eigenlijk Keulse Barrière? Oh, dat is eenvoudig, hoor, dat is eenvoudig. De naam komt van een oude herberg. He, die heet hier vroeger gestaan. Oh, dus die herberg heette de Keulse Barrière? Ja, en nou is het de naam van de grensovergang. Ah, ja, heer? natuurlijk, ja. Zeg, ik, ik moet nou naar Dirk terug. Oh, ga hier dan maar uit. Uh, kijk, het, het, het café hier recht tegenover. Daar, daar moesten ze in. En uh, als ik dit niet meer zie, goeie reis. Bedankt. Hé, hey, Dan, hierin. Hé, hey, Dirk. Hé, hey, daar ben ik. Kijk eens, ik heb koffie voor je klaargezet. Oh, fijn zeg. <laughs> ik heb een hele uitleg over Venlo gehad. Ja? Oh, ja, hij wil nog wel eens wat vertellen. Ik ken hem al zolang ik hier langskom. Dus chauffeurs van vrachtwagen sb 87 kunnen oprijden. Hé? Hey. Dus chauffeurs van vrachtwagen sb 87 kunnen oprijden. Ah, zo worden de chauffeurs dus opgeroepen. Ja. Ik ben wel uitspreker. Ja, kijk maar, daar gaan ze. Eh, wanneer worden wij opgeroepen? Oh, dat heeft nog een minuut of tiende tijd. Mm. Zeg. Eh, Dirk. Ja? Ik heb beloofd een pak koffie voor u om mee naar Italië te nemen. Ken het kwaad? Eén pak? Niet meer, toch? Nee, één Eén pak. Eén pak koffie mag je wel meenemen. Dat is nog geen smokkel. Oh, gelukkig, maar. Ik wist niet dat je kennis in Italië had. Nee, Heb ik ook niet. Ik heb die koffie van iemand meegekregen voor zijn zuster in Milaan. Een vriend van je? Nee, nee. Dat is juist het Ik heb het pak meegekregen van iemand die ik in een koffiehuis ontmoette. Je kende hem helemaal niet. Nou, als het maar geen smokkelis. Dan moet ik niks van hebben. Wat is het nou? Nou, het is, even euh, kijken, net zes uur. Oh, dan zien we al dik twee uur weg. Uh, ze waren hij hey, even verveer. Dirk en zijn nieuwe bijrijder. Is hij weg? Dat weet je wel zeker? Dat hoor je toch, ja, man. Ik ken Dirk al jaren. Je ja, kan je toch vergissen? Nou, als ik me zo ga zo vergissen, zoek voor de douane niet deugen, mijn jank. Hier zijn onze papieren. Dirk, net, verzekering, Alles. Ah, mooi. Ik zal ze in orde maken. Jullie werden wel opgeropen. Hoe huh? Dat nou, Kom nou maar mee, man. Ze zijn weg. Verder geen gezeur nou. Nou, we gaan er even een kop koffie halen, hè. Tot ziens, hoor. Ja, goeie reis. Willem versiert een auto. Moet je dat dingetje zien? Wat wil je nou, man? Ik had geen keus. Een auto jatten was, met de riskant. Dit was het enige wagentje wat de kleine kon. Maar natuurlijk, natuurlijk, Willem. Het ding gaat niet harder dan negentig. We halen die vrachtauto's nooit in. Gebruik je hersens nou, man. Op de grote stukken gaan we toch sneller. Daar moet je het van hebben. Oh ja? In Nederland hebben we alvast geen kans. Het joch is al lang en breed de grens over. Met de diamanten. Dank ze jouw stomiteit. Het lag aan jouw afspraak. Waarom laten we hem trouwens niet rijden? Misschien brengt hij de diamant in Milaan gewoon op de afgesproken plaats. Misschien, misschien. Wat komen we voor? Misschien. Je hebt alle kans dat hij je tak onderweg verliest. Hij weet niet wat erin zit. Hij zal er huis zo voorzichtig mee omgaan. De chauffeurs zijn nogal lekkere jongens. Vertel mij wat. Wij moeten ook de grens over. We lopen ongelooflijk in de gaten. Als de politie op de een of andere manier hoort dat jij naar Duitsland bent gegaan, Willem. Dan weten ze precies wie achter de diamantliefstal zit. Ik weet het Frank, ik weet het. Maar ik heb geen andere keuze. We moeten achter die jongen aan. Ik moet zeggen, Joop, dat uh, rijden van jou valt me tenminste mee. Ja. Yeah. Voel je de hangen nog erg? Nee, Piet, dat gaat wel. Je hebt toch nooit met een hanger gereden, wel? Nee, ik heb alleen nog maar op een zes toe nog gehad. Maar ja. nou, je wil er toch wat anders, hè? Ja, je moet aan zo'n hanger wennen, hoor. Vooral in het begin, dan weet je niet wat zo'n ding doet, hè? Ja, ja, ja. Wat nou? Ja, ja. Nee, ik dacht aan wat anders. Ja, je wilt toch altijd dus wat anders, hè? Je hoeft niet te luisteren, hoor. Als je je interesseert, dan vertel ik niks. Versluit ik ook mijn tong niet. Zeg, zouden die anderen nog zien? Welke anderen? Nou, uh, Daan en Dirk. Oh, jongens, heb jij hem weer. Ik denk in Duitsland houdt hij zijn mond wel, maar nee hoor. We zijn nog geen twintig kilometer over de grens of te begint hij weer. Nou, ja, ik ga eens naar Kooi. Kijken of ik een uurtje kan slapen. Jij rijdt door richting Kreefveld en Mündelheim. Ja, goed. En maak me wakker als we op de autobahn zijn. Dan gaan we wat eten in een rusthuis. In een rusthuis? Wat is dat? Restaurant langs de weg. Jongen, ik ken er een. Dan ben ik vaak met Dirk geweest. Zo, so, nou. Hé. Heidi. Die ritslaat van mijn slaapzak. Zo, so, ja. Open. Nou. Uh, uh, slaap heb ik wel. Tjoe, jongen. Hey. Ja? Kijk uit voor de borden waar LKW op staat. LKW? Ja, dat betekent lastkrachtwagen. Vrachtauto. Je ziet vaak bordjes staan met LKW 30 kilometer of LKW 40 kilometer. Dan mag je niet harder dan 30 of 40 rijden. hè? Eh, ik vind dat soort wel. Een rond, wit bord met een rode rand. Ja, ik begrijp het wel. Nou, dat hopen we dan wel weer. Die slaapt. Ik moet oppassen dat ik hem niet kwaad maak. Ja, het kan helemaal niks schelen. Als we danen en toe, ik nog zien. Hij weet ook niet wat er voor mij op het spel staat. Ik moet dat pak uit handen zien te krijgen van die Daan. Ja, anders gaan die 500 gulden me nu Ja, door. Tja, je wil wel eens wat anders, hè? Maar, eh... Uh... Hé, hey, wat is dat? Er zit een Hollandse wagen achter me. Ja, het is een Hollandse wagen. Wat pak je nou in drukte? Hij kan er toch langs? Geef lichtsignalen. Ja, hij geeft lichtsignalen. Wat je toch van me? Zou die ze met de wagen dan zijn? Nou, laat de voor alle zekerheid wel aan de kant gaan. Kijk eens, hij staat ook aan de kant. Het is Willem. Oh, ben jij het, Joop. Hé, hey Frank. hè, ja. Hier is Joop. Kunnen we niet binnen? Ja, niet zo hard, niet zo hard. Piet. Ja. Dat is je chauffeur natuurlijk. Kom even mee voor de, voor de wagen, dan kunnen we rustig praten. Hé. Uh, Hé, hey. hey Joop. Joop, ja. wat is dat? Uh, Heel. Die sukkel zal toch geen brokken gemaakt hebben? Nou, had hij mij wel wakker gemaakt. Daar staat hij op voor de motorkap. Wat heeft hij met die twee keels te smoezen? Ik hm, vertrouw het niet. Niks al ellende met die vent. Eh, moet je die koppel van die tweeën zien? Ik zou wel eens willen weten waar ze het over hebben. Misschien dat ik bij het raampje kan verstaan wat ze zeggen. Staat gelukkig open. Zouden. Dus jij was niet op tijd, hè, in dat koffiehuis? Ja, ik was nog een kwartier te laat. Met jou is alles misgegaan. Ja, hoe is het Ze hebben ruzie, maar waar gaat het over? We moeten dat pak terug hebben. Ja. Waar zit hij dan, op het ogenblik? Hij is twee uur geleden voor over de geest gegaan. Sta niet te kletsen, waar is hij dan? Nou? Hoe weet hij dat nou, Frank? Ze zit ergens eten, dat weet ik wel. Hoe kom je aan? Piet zei dat we naar een house een soort restaurant op de autobahn gingen. Dat kan hier ook altijd. Je maakt ons wat wijs. Wie is Dirk nou niet? Met de chauffeur waar Dan bijrijder van is. Ja, en waar is het Ratshuis? Ja, ergens aan het begin van de autobahn. Via Kleveld, Windelheim Komen we op de autobahn. En daar is het ergens. Ergens, ergens. Moeten we daarop vertrouwen. Ik heb je door, jongen. Ach, ik weet het niet precies. Pieter Piet heeft het niet gezegd. Ik vertrouw je voor geen cent. Stel je niet aan, Frank. Het is ook zijn eigen belang dat we de knal zo gauw mogelijk vinden. Ja, denk je soms dat ik voor mijn plezier bijrijder ben geworden? Jullie hadden een zaakje voor me. Ik zou 500 gulden krijgen als ik een pak koffie weg zou brengen. Pak koffie. Ah, veel begrijpen doe ik er niet van. Maar een pak koffie is geen zuivere koffie. We krijgen hem wel, reken maar. Kijk, onderweg naar een uit. Dan kan je het pak overnemen. Jo, kom terug. ga om mijn kooi. Voorlopig zal ik niet merken dat ik wat gehoord heb. Zo. Huh? Zo. Piet slaapt gelukkig nog. Daar heb ik je meestal geen was van. Donker op de autobaan, Dirk. We willen eens een hapje gaan eten, Dan. Ja, ja, best. <laughs> Ik heb veel prik. Waar gaan we heen? Ik weet een klein soort restaurant aan de auto Een rasthouse noemen ze dat. Ik kom er elke reis. Komen we meer chauffeurs, Dirk? Ja, een heleboel. En je ziet er vaak dezelfde. Swijsheim heet het. Ah. ah, die daar. Er staan een heleboel vrachtwagens al geparkeerd. Nee, nee, nee, nee de volgende dan. Ah. Kijk, daar. Daar is het gekke van rasthaus Swijnsheim is... ...dat je je wagen alleen maar achter het gebouw kwijt kan. Oh, is het niet lastig bij het wegrijden? Ik bedoel, zijn je hem wel makkelijk van die parkeerplaats achter het gebouw vandaan? Oh, ja, hoor. we hebben een goede afrit. Ja, dan. Nou wat langzaam. Ja. Ja, hierin draaien. Zo, oh. stak goed, Dirk? Ja, ja, die achter ons komen hebben nog ruimte zat. Nou, Jo, kom mee. Even de benen strekken. Ja. Wat heb je daarbij? Een pak koffie. Wil jij direct bekijken? Oh ja, goed dat je er aan dacht. Zo, even de boel afsluiten. Het afsluiten hier nou wel nodig. Och, de mensen van Schweinsheim zullen wel eerlijk zijn, maar je weet nooit wie hier allemaal parkeren. Goedenavond. Goedenavond. Die wenschen. Twee koffie bieden. Spreek je ook Duits? Eh? Huh? Och. Nou ja, dat is altijd een beetje rammelend gebleven, hoor. Maar de mensen begrijpen me. Bedrijfcafé. Ja, dank je. Ah, <hums> zeg, wat moest je eigenlijk betalen bij de Duitse douane? Zag je met een heel pak bankbiljetten lopen? Hè? Eh? Oh, ja. Ja. <hums> Kijk, ik moest bevorderingsstooier betalen. Eh? Uh, bevorderingssteuer? Ja. Ja, dat is een soort wegenbelasting, hè? Stoier, dat betekent belasting. Ah. Kost dat nou uh, veel geld? Mm, nou en of. Voor elke ton lading moet je per kilometer één verrek betalen. Als je twintig ton over een afstand van vijfhonderd kilometer moet vervoeren. nou dan kost je dat even honderd uh, mark. Honderd mark? Ja. En dan moet je ook nog invoerrechten betalen. Hm, mm, invoerrechten, ja. Zeg maar, wacht nou eens. We voeren helemaal niks in. Nee, de lading is voor Italië. Ja, ja, ja wacht even, jij vergeet iets dan. Wat vergeet ik dan? Uh, de dieselolie. Dieselolie? Je moet toch rijden? Ja, ja, allicht, natuurlijk moet je rijden. Uh, alleen. Natuurlijk moet je rijden. Uh, alleen, die dieselolie neem je mee de grens over, hè? Waar of niet? Ja, oh, nou, dan moet je ook belasting betalen. Kijk, het zit zo, hè? Je mag uh, 150 liter meenemen. Hmm. Maar voor alles wat je meer in je tank hebt, dat moet betaald worden. Oh. En hadden we meer dan 150 liter. Ja, zeker. 350. Hmm. Voor die 200 liter meer moest ik ruim 50 markt betalen. Zo. Eh, heb je die belasting nou alleen eh, in Duitsland, Dirk? Hé? Eh? Nee hoor. Overal in Europa moet je geld betalen om er door te mogen. In Oostenrijk bijvoorbeeld, hè? Hmm. Daar heb je ook bevorderd om en in Frankrijk. Destijds, hè? Ik praat nou zo uh, over een paar jaar geleden, hè, toen ik nog op Frankrijk reed. Toen betaalden we voor een ritje van de Belgische grens naar Parijs en terug een dikke honderd gulden. Nou. Oh ja, Frankrijk. Je moet me nog wat vertellen. Hè? Eh? Ik? Ik weet dat de prins geen kwaad. Nou, eh. Uh, je bent nou met een Franse vrouw getrouwd? Oh ja, ik zou je nog vertellen hoe ik er ontmoet heb, hè? Ja, ja. Nou ja, zo spannend is dat niet, hoor. Ah, kom nou. Beloofd is beloofd. Hm? Nou, het was, uh, het was het laatste jaar dat ik op Frankrijk reed. Hm? In maart. S'avonds was het. Nou is de kortste weg naar Parijs opgebroken. En dan moet ik omrijden over saint Quentin. saint Quentin? Ja, Noord-Frankrijk ja. nog, hoor. Ja. Ik kende die weg niet, die ik om moest rijden en ik was moe. Slaap dat ik had, zeg. Nee, niet mooi meer, hè? Heb je de wagen niet aan de kant gezet? Ah, wel nee, joh. Ik was die avond in een stemming van kosten wat het kost doorrijden. Ik viel om van de slaap. Maar ik met mijn zuffen kop, ik reed verder. Ja, of het nou door de slaap kwam of niet. Midden in zijn kantine sla ik ergens verkeerd af. Oh, je was terecht je was kwijt. Uh, het mooiste was, ik had helemaal niks in de gaten. Ik dacht uh, dat ik nog op die voorrangsweg zat. Goed. Ik kom over een plein. En ik zie van rechts een oude Franse wagen komen. Ik nog geen erg. Ik denk... Ik zit op een voorrangsweg. Hij stopte wel. Eh, daar bovenop we zeker? Nou, het viel nog mee. Op het laatste ogenblik stonden we allebei op de rem. Mm -hmm. Ik had zijn linkervoorwiel geraakt. Nou, dat zat meteen goed in de kreukels. Net dat ik naar buiten kijk... ...springt er een Frans mannetje van een jaar of vijftig uit de auto... ...en die begint me daar te tieren, zeg. Nou, kort en goed... ...die man zat met zijn vrouw en dochter in de auto. Angela heette ze. Nou, en, en, en verder, Dirk... Nou, dat was het. Nou ja, je, je, er werd proces opgemaakt. En de volgende ochtend kon ik verder gaan. Maar op de terugweg van Parijs naar België... ben ik even bij die mensen langsgegaan om nog eens mijn ontschuldigingen aan te bieden. Sindsdien kwam ik er elke reis. Angélla was toen 25. En ik 30, dus dat ging best. En eind van het jaar zijn we getrouwd? Ach, nog onverwacht eigenlijk. Maar ja... Ik ging voortaan op Duitsland rijden. Net de laatste reis dat ik in Frankrijk was, hebben we ons verloofd. Nou zijn we al vier jaar getrouwd. Zeg, laat me dat, uh, dat pak nou eens even zien, hè. Oh ja. Hier. Hm. Het lijkt een gewoon pak. Met bruin papier erom, hè. Hm. Ja, het ruikt naar koffie. Oh, het is wel goed, geloof ik. Eh, ik was best nog een bakkie. Eh, ach, eh... Uh... Fräulein, nog twee kaffee, bitte. Moment, bitte, ik kom zo voor. Dat we ik komen, dat is waar, Sam. Schweinsheim, dakket, er is het. Ja. Er staat geen auto voor het restaurant. Nee, geen één. Nou, zijn we gauw klaar? Doorrijden maar weer. Ja, we moeten opschieten, Frank. die Duitsers. Alleen de groentenrijders. Die mogen ze niet. Op bepaalde plaatsen kunnen ze die echt niet meer zien. Groentenrijders? ja nee, kijk die chauffeurs brengen groenten van het Westland naar Duitse veilingen. Dan moet je op tijd met je groenten binnen zijn. Ja. Maar anders moet je een dag wachten. En wachten kost geld. En de groenten worden tijdens het wachten niet beter. Toch? Wat je zegt. Dus jakkeren die kerels maar om op tijd te zijn. Er is een stuk weg, daar durven de mensen na Tienen niet meer over straat. Zo hard rijden ze daar. Kom, we gaan eens opstappen. Ja. Goedenavond. Aan wiedersehen. Gefel. Aan wiedersehen. Het pak koffie. Ik heb het laten liggen. Gauw, Gauw halen dan. Lopen, joh. We zijn we een uur geleden ook gekomen. Ja, dat zie ik wel. We hebben nou nog maar één baan. Ja, rij niet zo hard. Niet harder dan 40 km kilometer staat er. We waren veel te ver. We moesten toch wel omdraaien. Rij nou niet te hard. Dat hoeft nou niet. Waar gaan ze nou toch tegemoet? Wil je het beter weten? Doe het in ieder geval wat kalmer aan. Je mag hier niet harder rijden dan 40. Hé hey Frank, die vrachtwagen die eraan komt. Firma Timmer staat erop. Dat zijn ze. Daar heb je het al. De politie achter ons af. Weet je dat hier? Aan de overkant werd een Hollands wagen aangehouden. Oh, je hebt natuurlijk te hard gereden. Dat wordt een pittige boete, geloof dat maar van mij. Zo? Ja, ze hebben hier een leuke maatregel om je de haast af te leren. De Duitse politie neemt je mee naar een gerechtsgebouwtje aan de rand van de autobaan. Je komt voor de rechter en je moet meteen betalen. Ja, daar ben je een paar uur mee kwijt. ...gemerkt op de autobahn. Hm. En nu zegt hij: Zijn we dat de bergen, hè? Ja. stijgen ze dan nog plotseling uit het land op. Ja. Dat kan eigenlijk niet anders. Ik zal Dirk eens vragen. Dirk! Hé! Hey. Dirk! Wat kan worden? Dirk! Dirk, wakker worden. Opstaan. Ja, Wat een je wel. Wacht maar, mannetje. Dirk, de auto staat in brand. Wat? Brand? Zet de wagen stil in die <laughs> Goedemorgen, Dirk. Goed geslapen. Wat? Dus. Er brandt helemaal niks. Ja, je moet als bijrijder wat doen om je chauffeur wakker te krijgen. Ach, bast, <laughs> Er was dus niks aan de hand. <laughs> nee, ik wil je alleen maar wat vragen. Je bent nou toch wakker? Ach, ja. Chauffeurs zijn slechte mensen, dat weet ik. Maar bijrijders, die hebben ze minstens uit de hel opgevist. Zeg, dat daar in de verte. Zijn dat nou bergen? Ja, dat zijn ze. Over een uur of twee zitten we in Oostenrijk, Daartje. Ze lijken zo de grond op te schieten. Huh? Ja, dat gaat nog vrij plotseling, daar heb je gelijk in. Voor Oostenrijk hoef je anders geen zorgen te maken, hoor. De weg houdt de hele tijd een vrij breed dal. Hmm. Kijk, is dat weer een woord? München rechtdoor. Daggauw linksaf. Dachau. Ja, dat is een beruchte naam. Dachau? Ja, ik heb die naam vroeger op school geleerd, geloof ik. Op school geleerd? Ja, natuurlijk. Jij hebt het zelf niet meegemaakt. Hmm. Oh, je bedoelt de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik ben net twintig. Ik werd op de plaats van de oorlog geboren. Ik was nog een jongen. Ja. Ik was 15 bij de bevrijding. Ik geloof niet dat ik er veel van begrepen heb toen. Maar de naam Dachau, die kende ik. De Duitsers hadden er een concentratiekamp. Een concentratiekamp? Dachau. Hm. München, nog 10 kilometer. Moeten we door München? Nee, de weg gaat eromheen. Zeg, weet je trouwens dat Hitler in München begonnen is? Hitler? Ja, maar, maar, maar Hitler had toch heel Duitsland in zijn macht? Ja, maar hij heeft het het eerst in München geprobeerd. Even kijken, in uh, 1923. Ja, 1923 heeft hij geprobeerd in München een opstand te organiseren. Maar het mislukte. Hitler kwam in de gevangenis. dat hij beter kunnen blijven? Het was vannacht behoorlijk druk op de autobaan. Ja, dat weet ik. Er zijn tijden dat het s'nachts drukker is dan overdag. O oh ja? Hoe komt dat? Overdag moeten de meeste wagens laaien. Dan komen ze s'avonds en s'nachts pas op de weg. De nacht van zondag op maandag is ook erg druk. De nacht van zondag op maandag? We hebben ze nog niet gelaaien? Op zondag ken je niet laaien? Nee, maar op zondag mag je niet met een vrachtwagen over de autobaan. Dan moet je de wagen stilzetten. Zodra de zondag om is, komen al die wagens weer los. Oh. Hoe gaan we nou verder? Vanaf uh, München nemen we de autobaan richting Salzburg, maar bij Rosenheim, waar we wel links af. Dan komen we op een gewone tweebaansweg richting Koekstein. Nou, voorlopig heb je daar nog weinig last met de bergen hoor. De weg volgt voortdurend het dal van de Inn, de rivier de Inn. 100 mark weggegooid aan de politie. Ik zei je nog, Willem, je rijdt te hard. Hoeveel voorsprong hebben ze nou wel niet? Als je maar weet dat ik er geen stuiver van betaal. Oh nee, Frank. Ja, wat, wat ben je ook eigenlijk, hè? Het is allemaal jouw stomiteit met die afspraak. Ik zeg je dit, jongetje. Alles wat dat geintje nou kost, dat gaat van jou deed. Hm, zodra ik gek ben, zeker. Jij reed daar. Man, ik stap er net zo lief meteen uit. Doen? Moet je doen? Wat denk je trouwens tegen die vrachtwagenchauffeurs te zeggen? Die zijn helemaal niet verbaasd, hè? Ja, als we plots voor hun neus staan. Je denkt zeker dat ze het verdacht zelf vinden, hè? Wel, nee. Ze vallen me om hals. Eindelijk weer iemand die we vertrouwen kunnen, snikken ze dan. Word je wil leuk? He, En En dan ben ik gaan. zou willen luisteren. zal wel weer wat zijn. Kijk, we houden die vrachtwagen van Timmerzen. Hoe kom je op het idee? Ze hebben er niet te zeggen. En dan spelen we het zo. Jij doet heel verbaasd dat je een wagen van timmers achterop rijdt. En die chauffeurs maar denken... ...tjonge, tjonge, wat is de wereld klein. Wat een toeval toch? Je spelt ze een verhaaltje op de mouw natuurlijk. Je komt met een vriend mee rijden die naar Italië moet. Dat ben jij. Snap je? Jij kreeg een aanbod van mij om mee te rijden. Zo doe je toch? Ik wil je zuster in mijn als ik eens een keer terugzien. En, en, en nou je de kans hebt... Ja. Ja, klinkt toch wel redelijk. Niet waar? Goeie smoes. Ja, maar. Uh, of ze erin trappen. Dat ging ook vlug. aan de Oostenrijkse grens, Dirk. En wat heb ik je gezegd, Dan? Met een Tirkerne hoef je bijna nergens lang te wachten. Nou, hier zijn we in. Koefstein. Zie je? Koffiehuis. Bij die uh, twee benzinepompen? Ja. Nou moet ik hier zo kwijt. Ik kom elke reis in dit koffiehuis. Ja, uh, zo. Na zo'n hele nacht in de cabine wil je echt wel even uit de wagen, hè? Ja. Ja. Ja. ja. Niet op slot? Nee. Nee, we hebben er van binnen gezicht op. Ah, dat was als dus niet gedacht. Wat, Rosa? Toen dacht natuurlijk dat de Domme Hollander had ongeluk gemaakt. Maar nee, ik ben je aan handel. Dat zien ze Wat zegt ze nou? Ze is een onschuldig meisje. Ze denkt niet zulke slechte dingen. Oh. Duits kan ik beter verstaan dan spreken. Nou, eh, Rosa, mag je zie je is weer goed. Bring meer koffie, worst, ons broodje. Kom, kom er ook bij zitten. Ja. Yeah. Wat een verandering alles, Dirk. Eerst die prachtige wegen in Duitsland. En nu die smalle wegen in Oostenrijk. Ja, en nou zijn we nog pas een paar kilometer over de grens. <laughs> Verderop wordt het nog erger. Daar is de weg gewoon slecht. Zo, nu ze er ook weinig aan. Nou, nee, nee, dat mag je niet zeggen. Het is bijzonder moeilijk, hè. En ook duur om in de bergen een goede autoweg aan te leggen. En dat terwijl Oostenrijk alleen maar uit bergen bestaat. Een weg langs een bergwand bijvoorbeeld. Dat daar niet allemaal aan gehakt en gebroken moet worden. Ja. ja, ja. Je kunt er ook nooit een vierbaansweg weg van maken. Er is eenvoudig geen ruimte voor. Zeg maar, eigenlijk komen we maar door een klein stukje van Oostenrijk. Hm? Ja, Tirol. Als je op de kaart kijkt lijkt het net of we over de staart van Oostenrijk rijden. Zo komen we aan het laagste punt waar we de Alpen kunnen passeren. Trouwens, het is mij hoog genoeg. Ja. Het is eigenlijk wel een klein landje. Hm? ja. Nu wel. Hoezo, nu wel? Nou, uh, aan het begin van deze eeuw was Oostenrijk geweldig groot. Hongarije, Tsjechoslowakije, een stuk van Polen en de helft van Joegoslavië hoorden er toen ook bij. Hm. Maar na de Eerste Wereldoorlog zijn het allemaal aparte landen geworden. Oostenrijk bleef als een klein landje over. Al die landen bij elkaar? <laughs> Dat grote land was het keizerrijk. De laatste keizer was Frans Jozef. Frans Jozef. Oh ja, ja, dat was toen een keizerrijk, ja. Alleen heeft Oostenrijk tegenwoordig geen keizer meer. Het is nou een republiek. Niet waar, Rosa? Ik verstehe het toch <laughs> niet. Nou, café, woest, drugs. Ah, dank je, dank je. dank je. Nou, zo. Ik zeg goeiemorgen. Uh, beter? Kerel, wat doe jij hier in Oostenrijk? Ik dacht dat jij op Zweden reed. Vond je baas het soms te koud voor je? Eh, uh, Rosa, nog een café, hè? Ja, Kom zitten, zeg. Kom erbij ja, zitten. Uh. Zo, heb je een nieuwe bijrijder? Ja, dat is uh, Daan. Mooi. Noem mij maar Peter. Hm. Dag, Peter. Nee, ik uh, rij nog wel op Zweden, maar we kregen plotseling een opdracht... voor een machinezending naar Italië. Machines? Zo, wat voor? Tja, nou vraag je wat. Ze zijn voor een laboratorium. Je moet er heel voorzichtig mee omspringen. Oh, dat kun je trouwens wel aan de verpakking zien. Aan de verpakking? Kijk, die machines zitten allemaal in grote kisten. Maar het was belangrijk dat het spul niet schokte. En daarom hebben ze tussen de wand van de machine en de wand van de kist allemaal luchtkussentjes geplakt. Oh. Luchtkussentjes? Dat begrijp ik niet. Wacht, ik heb er een bij me. Zie je? Plastic luchtkussentje. Nee, ja, ze ja. is groter dan een vierkante decimeter. Zie. Sterk zijn die dingen ook. Je kunt erop gaan staan. Tja, het is net een soort shampoo kussentje. Ja, en dan in het groot. Ja, die koop ik altijd als ik mijn haar moet wassen. Op de bodem, aan de wanden, onder de deksel, overal zitten die dingen. Tja, als je het nou over een goede verpakking hebt... Die vrachtauto daar is dat hem niet, Frank? Hé hey Frank! hè? Hé? Hey, wat, wat, wat? Hij zit niet te slapen. Kun jij zien wat er op die vrachtauto voor ons staat? Mijn ogen zijn niet zo best meer. Wat? Ah, ja. ja, het is wel hem? Timmer staat erop. Nou, wel. Nou, wel. Hoe lang zitten we niet op de weg? Nou, ik herken die wagen al. Hoe herken? Kom, is toch duidelijk? Het is de wagen van Joop. Die is natuurlijk gepasseerd. We werden vastgehouden. Uh -huh. En wat ga je nou doen? Wat? Je langs natuurlijk. Ga je ziel geven. Ja, stop je niet. Nee, waarom zou ik? Het pak hebben we nog niet terug. Kunnen we het ook niet aan jou opgeven. Nou, kennen we. Wacht. Ja, niemand achter ons. Deur langs dan. Wat gaat jouw wagen verpuren. Wat is er met die wagen Joop? Hm? Oh, niks Piet, niks. Een gewone wagen. Zo, is dat een gewone wagen? Hij stopt niet. Als het een gewone wagen is, waarom zou hij dan stoppen? Hè? Oh, ik, ik weet het niet. Ik, of, uh, uh... Of, of ken jij die wagen misschien? Die wagen, Piet? Nee. Nee, hoe zou ik die wagen ook nou kennen? Dat vraag ik me ook af, Joop. Uh, oh. we zijn weer zo voorbij. Kijk, daar staat een bord Zalsburg, 130 kilometer. Nou, we moeten toch iets over Zalsburg? Wat heb jij plotseling aan belangstelling? Hm? Ach, hè? Uh, nou, wat zal ik je zeggen, hè? Ja, ik heb. Uh, nou, ik moet je weg eens weten, hè? Jij wilt dus wat is wat anders? We hadden het over de auto. Welke auto? Ach ja, die wagen die ons net passeert, hè? Nou, dat is niks om het lijf hoor. Helemaal niks op niks te betekenen. Eén ding moet je me toch niet kwalijk nemen. Ik zeg het je recht in je gezicht. Ik vertrouw jou niet. Helemaal, jongen. Zeg, uh, Dirk. Bij mm -hmm. dit nou niet erg lastig? Die smalle weg? Och, als je er gewend bent, dan. Nou, ik ben tenminste blij dat ik niet achter het stuur zit. Toch moet jij op de terugweg ook maar eens een stukje in Oostenrijk nemen. Ja, je moet ook hier leren rijden. Dat is waar. Kijk eens, daar in de verte staat daar dat Hollandse wagentje niet. dat ons net voorbij ging. Hm? Ja. jij ja, je hebt gelijk. Zeg, er staat iemand naast. Hij mij? Twee mannen. Ze willen er weer stoppen. Hé, hey, landgenoot. Wat is er? Pech? Ik wil u bijrijden wat vragen. Het is voor jou. Zeg, Dirk. Het is die vent die mij het pak gaf. Nou... Gaan we naar hem toe. Goeiemorgen. Morgen. U kent me nog? Ja, natuurlijk. Uh, hebt u een pak koffie nog? Een pak koffie? Ja, hè. Wat is er mee? <laughs> ja, zie je, ik, uh, ik kom plotseling naar Italië met mijn vriend. En toen dacht ik... Uh, jammer dat ik die koffie niet zelf naar mijn broer kan brengen. Uw broer? Huh? Ik dacht dat het die koffie voor je zuster was. Voor mijn zuster? Ach, natuurlijk, voor mijn zuster. Niet, niet, niet, natuurlijk, niet voor mijn broer. Die twee had ik altijd door elkaar, hè. Ik dacht dus, wat jammer dat ik die koffie niet zelf aan mijn zuster kan brengen. En toen ik jullie zag rijden... Ja, wat een toeval trouwens, Als je allebei in Italië gaat, dan zie je elkaar natuurlijk, Ja, ja, ja. Ik zal het even pakken. Hé, hey, Dirk. Ga ja? Geef het pak koffie even aan. Alsjeblieft. Ja, nu Alsjeblieft. Bedankt, hè. Ha. Zo bedankt. Goedemorgen. Ja, morgen, hoor. Morgen. Morgen. Ja, Zo. Zo. Ja. ja. Nou. Het is me helemaal duister. Kijk, ze staan er bij een auto, Dirk. Ik daar het zaken niet. Niet? Nee. nee. Ach, van dat pak ben je te mist af. Laten we maar doorrijden. Ik geloof nooit dat ze dat verhaaltje zoete koek slikken, Frank. Ach wat, daar heb je Willem weer. Ja, je had die jongen moeten zien kijken toen jij zo stond te stuntelen. Stond ik te stuntelen? Ja, stil dan maar. Zeg Frank, hè? Huh? We binnen nou zelf zo ver. Waarom zouden we het pak nog aan jou opgeven? We brengen het zelf weg. Zelf naar Italië gaan? Huh? Zeg Willem, het is misschien wel een idee. Nou, vooruit, rij maar op. diamanten dat naar koffie ruikt weer in handen gekregen. Wat gaan ze nu mee doen? Zie je zo? We hebben de diamanten weer drank. Ja, ik geef toe, het is een beetje link om zo even met de poet op af te gaan. Maar nog aan de andere kant, eh, ik wil de jongens die het spel overnemen willen zien. Had dit geklets ook weer niks in, Willem. Zeg, moet je mijn nou treden, even zitten. Ah, ik heb het niet naar mijn zin. Oh, de hele nacht niet geslapen. Ah, met... Zeg, hé. Ben ik nou gek, Frank. Of hoor jij het ook? Wat? Maar... De motor. Maakt een bijgeluid. Heb je nog wel benzine, Willem? Ja, ik heb 25 kilometer terug nog getankt. Nee, er zit wat los. Ik zei je nog dat het één ellende was met dit wagen. Ik zei je nog, ik zei je nog. Jij zegt het altijd, maar je doet nooit wat. Nou, uh, ik zit hem aan de kant hoor. Ik vertrouw het niet. Weet jij wat voor een auto's Frank? Oh, niet veel. Beetje. Wil jij eens kijken? Misschien zie je wat. Ja, goed. Zeg. Hé? Eh? Zeg, Willem. Hé? Eh? Hoe die motor? Motor kap open. Ja, wacht maar. Zo, ja, pak hem eventjes. Ja, hoop. Goed zo. Ja, dan nou kunnen we te kijken. Zie jij wat bijzonders aan de motor, Frank? Start hem eens, Willem. Ja, denk je dat je het kan vinden? Hè? Start nou eerst eens. Nou, wacht maar even. Dan. Probeer het nog eens. Nou, het gaat niet hoor. Ik krijg hem niet in de praat. Het gaat niet. naar de, de politie gaan, Dirk. Nee, Daan. Dat heeft geen zin. Je kan de politie eigenlijk niks vertellen. Het is alleen maar vreemd dat je in Nederland een pak koffie meekrijgt... van iemand die je in Tirol weer ziet. Je hebt gelijk, Dirk. Ik zal er maar niet meer aan denken. Ho, oh, daar eraan. Die, die vrachtwagen een paar honderd meter voor ons... Huh? die staat toch stil? Het uh, lijkt wel of er een ongeluk gebeurd is. Een trekker met een oplegger. Maar de trekker staat schuin naast de weg. Ge geen botsen zo te zien. Ik geloof dat die trekker in een greppel zit... Hoe is die zo van de weg afgeraakt? Ja, nou, we gaan kijken of er iets te helpen valt. Waar komt die wagen dan vandaan? Geet GB, dat is toch Engeland? Ja, het ja, is een Engelsman. Kijk maar. British Road Service staat op de oplegger. Een Engelse maatschappij zeker. Mm. Hoe komt zo'n wagen hier? Een Engelse lading, dat begrijp ik nog maar. Een hele Engelse vrachtwagen. Nee, kijk nou eens. Huh? Die trekker. Van Gent en Loos. Er staat van Gent en Loos op die trekker. Hé, hey, chauffeur. Ja, Hollander daar. Ja, wat dacht je man? Die vind je overal. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je ziet het, ik zit vast hè. Een trekker in een greppel. Ik draai hem er niet uit. De wielen pakken op de een of andere manier niet. Hoe komt dat zo? Kinderen, hè? Zitten langs de weg te spelen. Opeens steek zo'n rotjochie de weg over. Wat doe je dan? Je gooit je stuur om je trapt op de rem. Nog een geluk dat je niet omgeslagen bent. Ah, man, een dubbeltje op zo'n kant. Ik voelde de oplegger achter me zwiepen. Nou, dat is dan nog goed afgelopen, hè? Ja. Mijn bijrijder is hulp gaan halen in het dorp verderop. Nou, als ze daar het materieel mee hebben. Tja, ik ben er ook bang voor. Ik heb heel wat paardenkrachten nodig voor dit karweitje. Zeg, uh, Daan. Huh? Als wij de hangen nou eens loskoppelen... Heb Heb ik uh, van achter ergens half vast? Nou, kijk hier. Hier is ook een wasmatje. Zonder de hanger kan ik dan proberen je eruit te trekken. Als ik dan tegelijk voorzichtig gas geef, hè? staat weer op de weg. Ja, bedankt in ieder geval. Oh, ik uh, wou u nog wat vragen? Ga je gang, joh. Hoe komt u aan een Engelse oplegger? Tja, nou. Nou, kijk, ik heb een Engelse vracht voor Innsbruck bij me. Hmm? Deze oplegger is in Engeland geladen door de British Road Services. En daarna is het ding op een ferryboot gezet en naar Nederland gebracht. W wat is een ferryboot? Nou, jij wilt ook het naadje van de kous weten. Een ferryboot. Ja. Tja. Nou. ...dat is een schipper van de boeg, de neus dus, opengeklapt kan worden. Opleggers kunnen door het gat in het schip gereden worden. Dan varen ze naar Nederland en daar zet van genteloze trekkers voor. Waarom doen ze dit nou? Omdat het eenvoudiger is. Als je anders een lading hebt, moet die eerst in een auto... ...dan wordt alles overgeladen in het schip... ...en in de haven van aankomst wordt alles uitgeladen... ...en dan moet de lading weer in een vrachtauto. Nou, dat is wel een rompslomp. Niet waar? Bij de ferryboot gaat het veel makkelijker. Je laat in Engeland in en in Insbroek uit. In Nederland van gendeloos voor de opleggers van de Britische Road Service is. En in Engeland omgekeerd wordt voor onze opleggers gezorgd. Ja, yeah. en wij gaan eens gauw zorgen dat onze oplegger in Italië komt. Kom mee dan. Nou, daar zitten we dan, tussen de bergen... Ja, en geen onderdelen. Niks te krijgen voor dat ellendige wagentje van jou. Ja, die garagehouder in zei dat de onderdelen uit Innsbruck moesten komen. Ja, misschien zelfs wel uit Salzburg. Mooi dorp. Rattenberg heet het niet. Alles even middeleeuws. Stadspoort met jaartal. Smeetijzeren uithangborden. Vijf kilometer moesten we lopen. Ah ja, ja. Zal ik jou eens wat zeggen, willen? Ja? De reparatie van dit ding kost ons minstens een week. En al die tijd kunnen wij in Rattenberg blijven hangen. En we zitten de hele tijd met de poed in onze maag. Een vrachtwagen? Er komt een vrachtwagen de helling op. Hé, hey, het is een wagen van timmers. Dat moet de wagen van Joop zijn, want die andere zit nog voor ons. En jij wilde die diamanten nou zelf wegbrengen? Ze wil ik geen wagen meer, heb zeker. Gebruik je hersens nou. Als we hier inderdaad een week moeten blijven, dan geef ik het spul toch maar liever Joop. Zwaaien man, zwaaien. Nou, rustig, ik zwaai man dood. Ik kleur van Joop van niks. Hou jij maar de praat en ik regel het zaakje met Joop. Hmm. Wat moet dat? Waarom laat hij me stoppen? Uh, ja, uh, ziet u, we hebben pech. Pech? Ja, en nou heb ik niet de goede spullen bij me. Komt u even kijken onder de motorkap. Kijken? Nou, vooruit dan maar. <laughs> ja. Ik dacht dat de uh, gebroken is, hè? Want kijk, we dus zaten een rammeltje, begrijp je? En dat rammeltje... Dat is... Joop. Joop. Ja, Willem. Er werd Frankje's chauffeur even weggelokt, hè. En dan moeten we uit het zaken komen. Heb je het pak al terug? Nou maar of, wat denk je? Mooi smoesje verzonnen. <laughs> Die jongen, die Daan, die had niks in de gaten. Huh? Maar Piet vermoedt iets. Buur, als je het pak liever niet meeneemt. Nee, nee. Ik wil die 500 gulden verdienen. Of mij. Nou, hier, pak aan. Zorg dat je er niks van ziet. Nee, ik leg het voorlopig onder mijn jassie. Dan doet mijn jassie in de cabine uit. Dat merk je het niet. Het is toch warm genoeg. Ik stop het pak hier vast weg. Nee, spijt me. Ik kan er niks aan doen. Er moet een monteur bij komen. Ja... Eh. Dat is nou jammer, niet Frank? Ja, dat is jammer. Goed, ik rij verder. Zie maar dat u in het stadje verder op een monteur vindt. Rattenberg heet het stadje, geloof ik. Nou goed, dat doen we dan maar, hè. Nou, eh, uh, goeiemiddag en succes! Ja, ja, goeie reis. Vooral goede reis! Waarom dan? Innsbruck. Wat doet deze stad nou aan, Dirk? Allemaal hele oude huizen. Alleen zo wat een derde van de huizen is hier tegen de bergwand aangebouwd. Innsbruck. De brug over de Inn. Oh ja. Zo heet de stad als je de naam vertaalt. Waarschijnlijk is het vroeger een dorpje geweest dat bij een brug lag. Nou, hier linksaf. Dan kom ik op de weg naar de Brenner. Wat een drukste zeg. Lijkt wel of die toeristen elk jaar vroeger komen. Komen hier zoveel toeristen? In Innsbruck? Nou man, in heel Tirol trouwens. Veel wintersport, hè? Kijk eens achter ons. Oh, dat, dat, dat zijn tenminste bergen. Helemaal witte toppen. De Noordketen. Nou, dat is gelukkig onze zorg niet. Wij gaan naar het zuiden, naar de Brennerpas. Die is me trouwens al hooggeroepen. Hoe oud is Innsbruck dan nou wel? Zeg, hey, ik ben geen chauffeur in het geschiedenisboek. <laughs> uh, een beetje weet ik er wel van, trouwens. Innsbruck, dat was er al in de Romeinse tijd. Maar echt belangrijk is de plaats uh, geworden in de middeleeuwen. De keizer heeft hier zijn hof gehad. Keizer Maximilian. Oh, die van de keizerskroon op de Wester Tour in Amsterdam. Hé? Eh? Zou dat? Nou, de keizer die Amsterdam een keizerskroon gaf, die heet ook Maximilian. Het kan best dezelfde zijn, hoor. Hier in Innsbruck is hij beroemd geworden door een dak. Door een wat? Door een dak. Die Maximiliaan had hier een keizerlijk paleis. Nou, logisch. Aan dat paleis heeft hij een erker laten bouwen. Die erker nou liet hij bedekken met vergulde koperen dakpannen. Wel, ja. Er liggen zo'n eh, 3500 van die vergulde koperen dingen op. Blinken dat het doet. Het paleis wordt tegenwoordig het huis met het gouden dak genoemd. Staat het er nog? Ja, wat dacht je? En vlakbij is nog een van de mooiste straten van Europa. De Maria Theresienstrasse. Kunnen we niet even langs? Nee, joh, dat gaat niet. We moeten op tijd bij de Brenner zijn. Het helpen van die andere chauffeur heeft ons toch al wat tijd gekost. We zijn trouwens de stad al bijna weer uit. Kijk, die weg daar moeten we op. Vlak langs de bergwand? Ja, nou gaat het de bergen in. Dat jasje nou op de motor. Nou ja, je wil wel eens wat anders, hè? Ja, weet je wat ik wil? Ik wil geen rommel in mijn wagen. Geef dat jasje maar hier. Nee, Piet. Nee, niet doen. Zo, zo, hier heb ik het. Dat jasje kan nog mooi in de kooi achter ons. Wat? wat is dat voor een pak? Nou, oh, niks. Piet, gewoon, gewoon een pakkie. Hoe kom je er jou? Joop? Hm? Oudelijk heb ik het meegekregen. Ik heb beloofd dat ik het weg zou brengen voor die mannen die pech hadden met het wagentje. Uh, het zit me niet lekker. Ik moet het niet. Kijk eens, Piet. Wat is dat daar? Gaan we daar door? Ja, Innsbruck. Daar moeten we doorheen. Lastig genoeg. En dat pak, daar spreek ik je nog wel over. Niet, Dirk. We zitten onder de 20 kilometer. Wat wil je dan? Het is een hele klim. Zeg Dirk, dat staat iets op de rots gekalkt. Zuid-Tirol? Zuid-Tirol? Ja, over die kwestie is al heel wat geschreven. Hoe dat? Nou, na de Eerste Wereldoorlog is het hele zuidelijke gedeelte van Tirol aan Italië gegeven. Maar de mensen die er wonen zijn allemaal Tirolers. Die spreken Duits. Ze, ze willen dus niet bij Italië? Wel, nee, Dan. Ze willen weer bij Oostenrijk. In dat Zuid-Tirol zijn er nog altijd moeilijkheden met Italianen. Nou, nou je zo vertelt. Ik heb er wel eens over in de krant gelezen. Dat was in de tijd van die bomaanslagen. Ja, er zijn altijd mensen die het met geweld proberen. We hadden het er vanmorgen toch over dat wegen in Oostenrijk zo moeilijk te bouwen zijn? Ja. Dan moet je daar eens voor je kijken. Nee, daar. Alle mensen... Is dat een betonnen toren? Nee, dat is een van de pijlers van een brug die ze aan het bouwen zijn. Die komt over het dal. Europabruke heet die. Europabrug. Dat zal maar een knap worden. Ja, die wordt 820 meter lang. De hoogste pijler, daar links in het dal zie je hem, hè? Ja. Die hoogste pijler wordt 190 meter. <middels> Lende altijd hier. Hé, hey, Dirk, wat kijk je zuur. Ach, man, altijd hetzelfde liedje bij die Italiaanse grens. Domani Mattini, kom morgen maar terug. Piano, piano, signore. Nou is de dokter er weer niet. Dokter? Hebben we toch geen dokter nodig? Jawel. Daar. Er loopt hier een veearts rond. Die moet het kalvermelkpoeier keuren dat wij vervoeren. Ik heb een klein monsterzakje in de cabine dat die dokter nakijkt. Maar nou is die er niet. In half vijf. Il dottore, de dokter, is wat vroeger weggegaan. Ja, die lui nemen het zo makkelijk, hè. Piano, piano. Piano, piano? Rustig hand betekent dat. Oh. Als je een Italiaan tegenkomt, dan zegt hij: piano, piano. We zitten dus vast op de grens tussen Oostenrijk en Italië. Bovenop de Brenner. Zeg dat wel. Bovenop de Brenner. 1370 meter hoog staat er op de kaart. Hé, hey, kijk, kijk, daar is. Huh? Daar heb je de wagen van Piet. Huh? Ja, waarachtig. Hij moet vlak achter ons op de Brenner gezeten hebben. Ziet hij ons? Oh, hij klikt eruit zijn wagen. Kijk, ren naar ons toe. Huh, wat heeft hij hier haast? Piano, piano, jongen. We zijn nou in Italië. Hé, hey. hey, Dirk. Dag, Dan. Wat is er met jou, Piet? Huh? Ik wil met jullie praten. Met jullie samen. Er zijn vandaag een paar dingen gebeurd die me niet bevallen. Moeilijkheden? Ik vertrouw die Joop niet. We moeten samen uitzoeken wat erachter zit. Kijk, het begon vannacht, hè? De eerste keer zegt hij die kerels dus s'avonds, Piet. Ja, Dirk, maandagavond. We waren net in Duitsland. We zaten nog niet eens op de autobahn. Joop zit aan het stuur en jij zit. Nou, ik ben wakker omdat we niet meer reden. Zoiets merk je als chauffeur, nietwaar? Ik neidens. We staan stil, dacht ik. Waarom u me niet? Maar uh, hij was niet eens in de cabine. Ga weg. Nee, nee. Meneer stond te praten met twee kerels voor de motorkap. Je reinste onderdeelfiguren. En wat deed Jippie? Ik, Ik kroop naar het raampje... en probeerde af te luisteren waar ze het over hadden. Maar er was geen touw om vast te knopen. Eerst hadden ze het over jullie. Over ons? ja. Ja, ze moesten jullie hebben. En daarna hadden ze het over een pak koffie. Een pak koffie? Joop zou voor die kerels een pak koffie wegbrengen. Daar zou hij 500 gulden voor krijgen. Dat zou hij deugt niet. Weet je, Piet, dat pak koffie... Wacht nou even, dan. Wat voor auto hadden die twee kerels, Piet? Nou, uh, zo'n zo, zo klein Frans wagentje. Dirk, het zijn dezelfde kerels. Dezelfde? Wat dezelfde? De, de dag voor mijn vertrek heb ik in Amsterdam een pak koffie van iemand meegekregen. Ja. In Oostenrijk komt dezelfde man ons achterop. Hij had een oude vriend bij zich. Wat zeg je me nou, Daan? Hij vroeg me pak koffie terug. Want ik heb het hem gegeven. En ik weet waar dat pak nou is. Bij Joop in de wagen. Bij Joop? Nou, breekt me klomp. Bij uh, Rattenberg. met we aangehouden door die twee keels. Hm? Ze hadden pannen. De kruiskoppeling van het wagentje lag in de vernieuwing. En die koffie? Die moeten ze Joop stiekem in handen hebben gestopt. Piet, Joop is jouw bijreden. Ja. Zorg jij dat je die koffie te pakken krijgt... Daar is je op. Ik zal hem even... Nee, nee, nee. ik zal hem nou, Piet, hè. Hou je kan. Hij moet niet in de gaten krijgen dat we hem doorhebben. Zo, daar ben ik. Nou ja, je wil wel eens wat anders, hè? De hele tijd in je cabine is ook niks. Uh, uh, uh, uh. Wat is er? Wat zitten jullie als een je pieren? Nee, nou, nog mooier, Jij moet... Ouf! Ouf! Uh, waarom schop je me, Dirk? Uh, sorry, Piet, mijn voet schoot uit. Oh ja. Yeah. Kijk, Joop. We zitten hier vast op de Brenner. Veren? Vast? Zitten we hier vast? Ja, er moet een dokter komen om het spek en het melkpoeier te keuren. Zonder keuring kom je niet door die Sojaanse douane heen. Maar de dokter is nou weg. En die komt pas morgenochtend terug. van terug. dat alles? Nou, dan blijven we toch vanavond hier. Je wil wel eens wat anders, hè? Je kunt zeggen wat je wilt. Je slaapt lekker in de bergen. Half negen. Zou we gauw weg kunnen, Dirk? Nou, kijk dan. Daar loopt de dokter al. Die man in dat bruine pak. Hij gaat nou eerst naar de wagen van Piet en daarna komen wij aan de beurt. Wij waren toch eerder dan Piet hier? Ja, ik heb het opzettelijk zo geregeld. Nou, met die geschiedenis met het pak blijf ik liever achter hem zitten. Dan zijn we in de buurt als er eens wat mag gebeuren. Hoe keurt die dokter onze lading eigenlijk, Dirk? Bij de eigenlijke lading komt hij niet, hoor. Ik geef hem een klein zakje met het kalvermelkpoeier. Een monster eet zo'n zakje. Dat monster kijkt hij na. Behalve als hij naar huis is. Dan kun je een hele nacht wachten.